Dikter hark met het NOS-journaal. De omstreden ...al lijken rustig te zijn verlopen. Volgens het hoofd van de Senegalese waarnemers was er een goede opkomst. Cijfers zijn nog niet bekend. Zittend president Wade werd uitgejouwd toen hij zijn stem had uitgebracht. De 85-jarige Wade wil een derde termijn als president, maar steeds meer Senegalezen vinden dat hij zich moet terugtrekken. De grondwet staat een derde termijn van zes jaar niet toe. Maar Wade vindt dat die regel niet voor hem geldt, omdat hij nog niet in de grondwet stond op het moment dat hij in 2000 aantrad. Frankrijk en Duitsland trekken hun burgerpersoneel in Afghanistan tijdelijk terug uit Kabul uit vrees voor geweld tegen mensen uit NAVO-landen. In Afghanistan zijn al een week gewelddadige protesten tegen de verandering van Korans op een Amerikaanse militaire basis. De Fransen en Duitsers zijn voornamelijk adviseurs van Afghaanse ministeries die helpen bij de ontwikkeling van de Afghaanse democratie. Het zou gaan om enkele honderden mensen. Gisteren besloten de NAVO in Groot-Brittannië al hun burgerpersoneel tijdelijk terug te trekken. De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 De huishoudbeurs in de Amsterdamse Rij heeft dit jaar ruim 246.000 bezoekers getrokken. Het zijn er 20.000 meer dan vorig jaar. Uit een steekproef blijkt dat 9 van de 10 bezoekers iets op de beurs had gekocht. Gemiddeld zou er per bezoeker net iets meer dan 100 euro zijn uitgegeven. De organisatie zegt dat het op de huishoudbeurs gezellig druk was. Dan nog het weer, of vanavond en vannacht kans op mist. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Temperatuur morgen een graad of negen. Dagen daarna is het zacht en overwegend droog. Dit was het NMR. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tap thought to receive No, I never thought that I might swim through waters such as these I wished for naught except to love and be loved for except to love and Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 766 uur 2, hier op Zieren Zandvoort. We zijn begonnen met Asher Queen en zijn CD, This Love. We gaan zo verder met Eternal Light van eens even kijken, Novus Gregorianus van de label Phoenix muziek. Ik wens je veel luisterplezier voor bij uh, dit programma Peaceful Radio. Heeft een eigen website trouwens www.peacefulradio.eu. Over na rajat srjama, chandram, lakshmi, jatavedo mahavah, tam mahavah jatavedo lakshmi manpagamin, yas hiranyam binde Aśvapoorvam ratha madhyam hastinada prabhodinem Shriyam devem upakvaye shrirpma deverjuśatam Kamso smitam hiranyaprakaram ardram jvalam tem triptam tarpayam Padme stitham Padmavarnam tamiho pakpaje chandram prabhasam Yashasajvalam jwilam tim loke devajushtamudaram tam padmini mi gmsaranam aham prapati alakshmihr menashyatam twa brunei Aditya varaneta tapasodhijato vanaspatistava brukrotha bilbaha. Tastjapalanita pasanudam to majamta rajas chabakya alakshmi. Muppaitumam de vasaka kirtis chabarina saha. Radar bhutto smiraj tres min kirtim ruptim dat me gandhadvaram Ishwari gmsarbabhutanam tamiho pakva manasa kama makotim bachas satyamashimahi pasho manasya ma jesri srayatam kardamena prajabhutam yisambhava kardama Srijam vasajame kule, mataram pad namalinim apas rajam tos nigdhani chikletavasame grahe Nichadeve mataram srijam vasajame kule. Hardram pushkaranim pushtim supernaam he Suryam hiranmaim lakshmim jatavedo maavaha Ardram yahkaranim yashtim Bingalam, padnamalinim Chandram hiranmaim lakshmim jatavedo maavaha Ta ma avahajata vedo lakshmi manapagamine. Yes jam hiran jamprabo vinde Dang. Yeah. ...meneer die al een, een tijdje geleden deze CD opnam. Het is uh, muziek voor meditations en relaxations en soundscapes, zo uh, noemt hij het allemaal zelf. Het is uitgebracht bij het label uh, Nine Wells Music. Ja, voor de playlist verwijs ik je naar, je, naar de, naar de uh, website van Zivam Zandvoort... Zfmzandvoort.nl, en dan ga je naar Programma Info, en daar vind je de lijst van gespeelde muziek. Dan hoor ik de afsluitende track: Kom van de CD Inner Balance, Music for Yoga and the Healing Arts. Verzamelde CD van New Earth Records tot mij gekomen via Osho.nl. Mijn naam is Benno Veugel, en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma, Peaceful Radio. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Dag.